5 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. De VN beschuldigt partijen Ivoorkust van plegen gruweldaden. Opnieuw doden bij demonstraties in Syrië, melden ooggetuigen. En terroristenafdeling Gevangenis Vught, dicht. In Ivoorkust maken aanhangers van de gekozen president Vatara... zich schuldig aan gruweldaden, zeggen vertegenwoordigers van de VN... De strijders zouden burgers mishandelen, ontvoeren, afpersen en verkrachten. Ook de troepen van zittend president Bakbo zouden oorlogsmisdaden op hun geweten hebben. Volgens de VN-vertegenwoordigers hebben zij burgers doodgeschoten en levend verbrand. Bakbo verloor in november de verkiezingen van Watara, maar hij wil zijn positie niet opgeven. Sinds gisteravond zijn er zware gevechten in de grootste stad van die voorkust, Abidjan. De gevechten concentreren zich nu rond het zwaar bewaakte paleis van Bakbo. In Syrië lijken troepen opnieuw hard te zijn opgetreden tegen demonstranten. Volgens ooggetuigen zijn daarbij in een buitenwijk van Damascus zeker drie doden gevallen. Daar zou nu ook worden gevochten. Ook zijn er onbevestigde berichten over doden in een dorp ten zuiden van Damascus. In verschillende steden gingen demonstranten na het vrijdaggebed de straat op. Voor het eerst werd gedemonstreerd in het Koerdische noordoosten van Syrië. De grootste demonstratie zou zijn in Dara, waar 5000 betogers om vrijheid riepen. Volgens het staatspersbureau is het in het hele land weer rustig en zijn er vandaag ook veel demonstraties van trouw aan president Assad geweest. De nieuwe techniek voor het pinnen is niet zo veilig als wordt beweerd, meldt het tv-programma 1Vandaag. In het pinsysteem dat deze maand is geïntroduceerd is een veiligheidslek vastgesteld. Betaalapparaten in winkels kunnen van een onzichtbaar lasertje worden voorzien, waardoor de pincode van een klant is af te lezen. Volgens één vandaag hebben banken geprobeerd veiligheidsmaatregelen te nemen, maar hebben die maatregelen de afgelopen dagen geleid tot storingen. Gistermiddag en vandaag kon er in duizenden winkels niet worden betaald met de pinpas. Deze maand gaf minister de Jager het start zijn voor een campagne die het nieuwe pinnen moet promoten. Daarbij wordt niet langer gebruik gemaakt van de magneetstrip, maar van de chip op de bankpas. Dat zou skimmen moeten tegengaan. In Afghanistan zijn acht medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen. Dat gebeurde bij anti-Amerikaanse rellen in de noordelijke stad Mazar-i-Sharif. De slachtoffers zouden buitenlandse medewerkers zijn. Een protestbijeenkomst in Mazar-i-Sharif begon vreedzaam... maar werd al snel gewelddadig. Demonstranten bestormden een kantoor van de VN. Ze schoten bewakers neer en staken het gebouw in brand. De betogers waren de straat opgegaan vanwege een pastoor in Florida... die vorige maand een Koran verbrandde. Op meer plaatsen in Afghanistan is vandaag gedemonstreerd... tegen de Amerikaanse Koranverbranding. Minister Rosenthal bevestigt dat in Libië een Nederlander is overleden. Maar hij weet weinig over de precieze omstandigheden... en over de doodsoorzaak. De man is door een collega doodgevonden in een pension in Benghazi... en vandaar naar een ziekenhuis gebracht, zegt Rosenthal. De GPD meldde vanochtend dat de man en twee collega's... waren overvallen door aanhangers van de Libische leider Gaddafi. Hij zou onder meer zijn beroofd van zijn medicijnen die hij slikte, slikte tegen epilepsie. De speciale terroristenafdeling van de gevangenis in Vught gaat dicht. Er zijn nu twee van zulke afdelingen in Nederland. één in Rotterdam en één in Vught. Volgens staatssecretaris Teven zaten tussen 2006 en 2010... in totaal 30 mensen op een van die afdelingen... en zijn voor dat aantal geen twee aparte voorzieningen meer nodig. Op een terroristenafdeling verblijven verdachten van een terroristisch misdrijf... of mensen die tijdens hun gevangenschap radicale boodschappen hebben verkondigd. Teven kondigde vandaag aan dat er een jaarlijkse toets komt voor mensen op die afdelingen. Als blijkt dat ze minder radicaal zijn geworden... komen ze eventueel in aanmerking voor een plaats op een normale afdeling. Sinds vannacht is een nieuwe stroomkabel van 1000 megawatt tussen Engeland en Rotterdam in gebruik. De onderzeese kabel is ruim 250 kilometer lang en loopt van de Maasvlakte in Rotterdam naar het Britse Isle of Grain. De kabel verbindt het Britse elektriciteitsnetwerk met het Europese. Volgens de Britse en Nederlandse netbeheerders is de kabel ook handig voor de verspreiding van duurzame energie die wordt opgewekt met windmolens. De aanleg van de onderzeese stroomkabel kostte 600 miljoen euro. De douane in Thailand heeft een grote hoeveelheid slagtanden in beslag genomen. Het gaat om ruim 200 slagtanden van Afrikaanse olifanten met een waarde van ruim 2 miljoen euro. Het ivoor was verborgen in een zeecontainer tussen dozen met makreel. Het is de grootste ivoorvangst ooit in Thailand. De handel in ivoor is sinds 1989 verboden. Toch worden er in het oosten van Afrika nog veel olifanten gedood voor hun slachtanden. Het ivoor wordt naar Azië vervoerd om te worden verwerkt in boeddha-beelden of souvenirs. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer opklaringen... en minima rond 8 graden. Morgen zonnig en zeer zacht, met temperaturen van 20 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. Morgenavond ontstaan een paar buien. Zondag is bewolkt en regenachtig. En een stuk koeler anu verkeersinformatie. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht. Voor de rest verloopt de spits wat minder druk dan gebruikelijk. Toch zitten er al een paar bijzonderheden in deze spits. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen knooppunt 1 Nes en de afrit Bunschoten 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant vanuit Amersfoort. Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge staat het stil over 5 kilometer. Verderop richting Amsterdam is een kapotte vrachtwagen gestrand... bij knooppunt Muidenberg er staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten... Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat tussen knopen Deil en de afritte Kerkdriel 11 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd met een tankwagen en een bestelbus. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via Gorken. Van en naar Haarlem ligt het treinverkeer voorlopig stil door een stroomstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Bent u het type dat van geraniums houdt? Of meer van de palmboom?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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. De premier moet er niets van hebben. Goedemiddag overigens. Teambuilding. We steken ons licht op in de wereld van paintballers, van abseilers en survivaltochten. We hebben straks aandacht voor de omgekomen duiker in Libië. Maar we beginnen zo dadelijk met Ivoorkust. Want hoe lang duurt het nog voordat Wattera de macht overneemt van Bakbo? In die voorkeur gaan die gevechten onverminderd namelijk door. In de stad Abidjan worden geweerschoten gehoord bij de ambtswoning van zittend president Bakbo. Hij lijkt aan de verlies aan de hand, maar weigert nog steeds te vertrekken. We vechten door, zegt deze woordvoerder van Bakbo. When you come to a fight, gaan going to put up the fight. The president is not going to step down. He's been elected for five years and we're going to put a fight if we come to it. reacteren. going to react what he will come. We bidden tot God dat het goed komt, maar als het tot een gevecht komt, dan vechten we. De president gaat niet opstappen. Hij is gekozen voor vijf jaar. Deze inwoner van Abidjan vertelt dat hij pick-up trucks met strijders voorbij heeft zien komen. Ze droegen gewone burgerkleding en schoten met hun wapens in de lucht. Yeah, people are shooting in the highway, like people in pickups wearing civilian clothes, but with we luisteren allemaal naar het nieuws om te horen... wat gebeurt bij het presidentiële paleis. Veel Ivorianen wachten de strijd in hun land niet af... en zijn gevlucht voor het geweld. Hilda Johnson van UNICEF is bij de grens met Liberia... en vangt daar vluchtelingen op uit Ivoorkust. Volgens haar wordt het er steeds meer... Er is een influx en ze nog niet Maar in totaal we dat 150.000. We zijn nu tegen de 150.000 vluchtelingen bij de grens van Liberia. Al dus Hilda Johnson van UNICEF. We praten verder over de situatie in E-focus met Stephen Ellis, Afrika-deskundige en hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemiddag. Volgens mij zit Steven Ellis op dit moment met iemand anders in een telefoongesprek. Eens kijken of hij uh, in de gaten heeft dat ja, wij ook aan de lijn zijn. ik ja, ja, ben, ik ben, ben hier. Ja. Oh, u bent er. Ja. Gelukkig. Meneer Ellis, uh, we praten dus door over, uh, over die Ivocus. Ja, gisteren werd gezegd dat het een kwestie van uren zou zijn... totdat uh, Bakbo zou opstappen. Nou horen we de laatste berichten ook van onze correspondent Pauline Bakts... dat het nog steeds hevig wordt gevochten. Denkt u dat dat uh, lang zal duren nog? Ik denk het nog steeds uh, niet. Uh, dus ik verwacht uh, op Ieder moment uh, nieuws over uh, ja, wat zal gebeuren met, uh, met de heer Bakbo? Of, of hij wordt uh, gearresteerd, of hij gaat het land uh, ergens anders naartoe, het land uit. Ik weet het niet. En waar baseert u dat op? Wat zegt u? Maar ik zeg, waar baseert u het op? Omdat u denkt dat het snel afgelopen zal zijn? Ja, omdat uh, hij heeft niet echt de steun van het leger heeft. Uh, hij heeft vooral de steun van een gewapende legertje, de, de zogenaamde jeunes Patrioten. Dat zijn burgers. Uh, hij heeft uh, weinig controle van territorium meer buiten uh, wijken van, uh, van Abidjan. Hij heeft heel weinig internationale steun. Dus ik, uh, ik snap niet waarom, ja, ja, hoe, hoe hij verder kan gaan. Nee, is, is het trouwens een buitenland wat hem ooit zou willen opvangen? Nou, hij is niet heel geliefd aan de, aan de Afrikaanse staatshoofden... zonder te praten over de rest van de wereld. Uh, internationaal is hij gezien als de verliezer van de verkiezingen van vorig jaar. Uh, ik denk dat zijn grootste bandgenoot in Afrika, en misschien in de hele wereld... is Angola. Die heeft hem gesteund al jarenlang... En ik denk dat als hij zou kiezen om buiten het land te gaan... dan de, de, de meest waarschijnlijk is dat hij naar Luanda gaat, naar de hoofdstad van Angola. U zegt als hij zou kiezen, maar uh, komt hij in de gelegenheid om te kiezen? Nou, ik weet niet. Ik denk niemand, zover ik kan weten... en ik luister natuurlijk naar de radio en de verslaggevers... en ik heb af en toe persoonlijke contact met uh, kennissen van mij in uh, Ivorcus. Niemand weet precies waar hij is. Zit hij eigenlijk in de presidentieel paleis of ergens anders? Maar ik denk dat uh, hij lijkt wel in Abidjan te zijn op dit moment. Ja, maar mijn vraag is ook een beetje bedoeld... want die andere president, de echte president, de gekozen president, wat eraan, zal die toestaan dat hij weggaat? Nou, dat, dat weet ook niemand... Ik ik bedoel, het is denkbaar dat uh, Bakbo gaat ontsnappen door zijn eigen middelen zeg maar met een helikopter of iemand of op een andere manier. Dus wat er zal misschien uh, uh, hem niet kunnen stoppen. Het is ook mogelijk dat hij er wordt onderhandeld op het laatste moment met um, expliciet de voorwaarde dat hij mag uh, ergens anders naartoe gaan uh, als hij de macht opgeeft. Dat, nee. dat weten we niet. Dat, dat is iets wat zal zich afspelen aan het allerlaatste moment. Ja, en als de, de macht inderdaad op enig moment helemaal in handen komt van Watara... zal dan de rust ook uh, wederkeren? Want ik vraag dat met name hierom, omdat er nu ook berichten binnenkomen... van plunderingen, verkrachtingen, door ook de troepen van Watara. Dat klopt, uh, en ik denk dat dit de belangrijkste vraag is. En ik denk dat dit uh, de volgende dagen zal uh, heel belangrijk daarin zijn. Nou, één grote vraag is, uh, als uh, president Watara controle neemt van Abidjan... dus van heel Ivoorkust feitelijk... Wat zal hij doen als hij kan in de eerste uren en dagen... Uh, uh, garanties geven uh, aan die aanhangers van Bagbo, dat hun uh, ze zich niet bedreigt, dat zal heel belangrijk zijn. Als ik er niet overtuigen, dan ik denk dat ik kan heel gewelddadig worden, vooral in de, in de, in de, in de volkswijken van, uh, van Abidjan. Ja, is het dan uh, een, een strijd tussen uh, godsdiensten, dus tussen de moslims en uh, de christenen, of is het iets anders? Helemaal niet. Het gaat om een strijd, uh, een machtsstrijd tussen rivaliserende politici al 20 jaar lang. En natuurlijk hebben die aanhangers van verschillende uh, delen van de bevolking. Uh, Bagbo heeft vooral steun in, in delen van Abidjan en in het westen van het land. Ouattara uh, veel meer in het noorden van het land. Maar het is niet echt een uh, etnisch uh, verschil. Het gaat vooral over een, een gewone machtsstrijd tussen politici. Ja, en die wordt waarschijnlijk beslist en snel ook, zegt u. Dat denk ik wel. Oké, okay, meneer Ellis, we uh, we zien, het, we zien het snel en vast en zeker praten we dan ook weer snel met u. Steven Ellers, Afrika-deskundige en hoogleraar aan de Vrijne Universiteit van Amsterdam was dat. Dank je wel. Straks premier Rutte, die heeft weinig vertrouwen in cursussen voor teambuilding. Bij de ANWB hebben ze geen teambuilding nodig. Zijn ze gewoon één team, Wijnald Zwaan? Ja, zo is het. Nou, de problemen in deze spits die zitten op de A1 en de A2. Want op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... is er juist een flinke ongeluk gebeurd bij brugge. De linker rijstrook is dicht, staat 7 kilometer file achter. Ook op de rijbaan richting Amersfoort loopt het flink vast. En het andere probleem op de A2, van Utrecht naar Den Bosch... tussen Geldermalsen en de afrit Kerkdriel, 13 kilometer... na een ongeluk met een lege tankwagen. De rechter rechterrijstrook is dicht... Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Vandaag werd bekend dat er in Benghazi in Oost-Libië... een Nederlandse man is omgekomen. Minister Roosendaal van de Buitenlandse Zaken... gaf zojuist een toelichting op het overlijden van de Nederlander. Ik kan, ik moet nu uh, bevestigen dat een Nederlander is overleden in Libië. Hij is uh, overleden in een guesthouse waar hij was. En uh, hij is uh, inderdaad overleden aan... We weten niet precies welke uh, doodsoorzaak. Anders, minister Roosendaal. Er is nog veel onduidelijk rondom het overlijden van de Nederlander. De man zou zijn omgekomen door een gebrek aan medicijnen. We gaan erover praten met Erik Stel, collega Duiker. Hij werkte tot voor kort ook in Libië. Meneer Stel, uh, allereerst gecondoleerd uh, met ja. het verlies. Want u kende de man die is overleden persoonlijk. Ja, inderdaad. Ja. Het is, uh, ja, ik heb met hem uh, toch 18 jaar uh, mogen samenwerken. Ja. En uh, ja, het verlies is groot inderdaad. Uh, het uh, kvat, uh, ja, zeg maar kakken. Wordt het, uh, ja, je hoort dat en ja, je bent toch van onderste bomen. Ik kan me voorstellen. Heeft u enig idee wat er gebeurd is? Ja, dat is... Dat is jullie weten eigenlijk waarschijnlijk net zoveel als ik. Uh, ja, hij, hij had medicijnen inderdaad. En, en, en, en die zijn hem afgenomen. Ja, in een periode van een, een kleine tien dagen terug zijn hem die medicijnen afgenomen. En waarschijnlijk door gebrek daaraan. En toch de nodige stress is het uh, verkeerd afgelopen. En wie, wie, wie heeft hem die medicijnen dan afgenomen? Nou, wat wij hebben begrepen, inderdaad, is ze dus uh, bij ons op de compound uh, waar wij werken. Hebben ze dus een, uh, een, ja, een inval gehad. En... Hebben ze dus uh, waarschijnlijk dus uh, toch de, de soldaten ja, van, van, van het, van het uh, Libische leger hebben dat, hebben dat gedaan. Dus aanhangers van Gaddafi. Ja, ja. En die hebben dat afgenomen en die medicijnen waren voor hem uh, noodzakelijk. Ja, blijkbaar wel inderdaad. Dus uh, ja, dus dat is. Uh, uh, die zijn hem afgenomen. Ja, en hoe dat precies is gegaan, dat weet hij eigenlijk niet. We hebben alleen gehoord inderdaad, dat hij inderdaad uh, alle spullen is afgenomen. Onder, waaronder zijn, uh, ja, hij ja, had dus zijn, zijn, zijn rugzakje klaar met, met, met uh, zijn paspoort... En, uh, om toch maar zo snel mogelijk land uit te kunnen. Ja, en, en ja, mobieltjes werden afgenomen. En blijkbaar ook, ja, zijn, zijn medicijnen zaten, zo zaten er ook bij. Ja, want, wat voor soort medicijnen waren dat voor... We, weet ik niet. Dat is, ja. het, het is, wij hebben ons ook echt... Uh, we wisten dat hij aan de medicijnen zat. Maar dat was voor ons eigenlijk ook geen issue om daarover door te gaan. We zitten daar voor het werk. Ja, het ging allemaal goed. Zolang hij goed kon functioneren met die medicijnen was er niks aan de hand. Maar u zat daar ook bij het uitbreken van de onrust. begrijp ik dat goed Maar u bent wel weggegaan op een gegeven moment. Ja, inderdaad, het was 16 februari, we het daaruit. En ik heb daar een, ja, ik heb er een, een dag of tien van meegemaakt. Mijn, ja, maar wij werken daar allemaal op een schema van zes weken werken, vijf weken naar huis toe. Maar mijn, mijn, schema van zes, ja, mijn werktijd van zes weken staat erop. En ja, ik, ik dacht ik moet naar huis toe, ik ga naar huis toe. Ik had ook volste volste recht om naar huis toe te, te kunnen gaan. Alhoewel niet op de, op de manier ja, zoals nou ja, normaal via Tripoli, maar nou nu maar dus via bagage. Dus uh, met, met een boot het land uit. Ja. Maar ja. Hebben, hebben jullie als duikers onderling erover gediscussieerd van moeten we niet allemaal weg? Ja, dat hebben we wel gedaan. En het is natuurlijk ook zo van, ja, uh, wat doen we, uh, wie gaat er mee? Uh, maar ja, er waren al gauw een aantal mensen die zeiden van, nou, luisteren, wij zitten hier net een week. Ja, wij, wij gaan onze werkperiode van zes weken gaan we proberen vol te maken. En dan gaan we wel naar huis toe. Kijk, de situatie was dezelfde was daar, was daar vrij, vrij rustig ook. En er was ook geen, geen reden om, om te vluchten, zeg maar. Nee, en het werd ook niet gezegd door laat maar zeggen, de werkgever, want er is altijd natuurlijk een, een, een baas, die heeft ook niet gezegd van je moet, je moet weg. Of heeft de baas gezegd het tegenovergesteld, je moet blijven. Ja, nou er waren inderdaad wel geruchten, inderdaad, Zo van nou jongens als je je trip niet volmaakt ja, en je gaat nu weg, dan, uh, ja, dan, dan is de kans inderdaad dat je je baan kwijtraakt. Kijk, en dat is natuurlijk niet leuk om te, om te horen van je, van, je, van, je, van je werkgever natuurlijk. Nee, lijkt me een onmogelijke afweging inderdaad. Ja, en dan, en dan is het inderdaad van, ja, wat ga je doen? Wat ga je doen? En je hebt toch een beetje eer van je werk. En je zit er voor je werk. En ja, uh, natuurlijk, de namen wel toe. Maar bij onszelf was het nou ja, wel uit te houden, zeg maar. Ja, maar goed, dat is in het begin, hè. Dan, ja. dan heeft u die discussie. Maar op een gegeven moment uh, wordt die situatie steeds onveiliger. Ja. Uh, en ook toen zijn de, de drie mannen gebleven. Ja inderdaad, maar wij hebben sowieso, wij hadden ook niet echt de mogelijkheid om weg te komen daar. Het was, uh, Triple E was voor ons een, een, een, een haal, was, was geen haalbare kaart ook, ook vanwege de, de, de, de, on, de onrusten die kant op. Ja, het westen voor ons was, een, was een sowieso een no-go-zone eigenlijk. Uh, zijn er was Megazi, maar ja, normaal vliegen werd niet meer gedaan bij ons. Vanaf die, die terminal waar wij zaten, dat was het vliegverkeer, was ook stilgelegd. De landingsbanen waren geblokkeerd. En om dan, ja, in, het, uh, in een auto te stappen en ja, wie weet waar je uitkomt, ja, dat is ook iets om, na, om over na te denken. Het is niet zo heel makkelijk inderdaad om om te zeggen van ik ga er vandoor nee, het is uh, het is niet inderdaad dat je hier in de auto stapt en je gaat inderdaad uh, nee. 100 kilometer rijden. Het is iets heel anders. Ja. Mag ik nog, nog één vraag van, uh, want we hebben het over uw werk, uh, als, als, als duikers. Maar uh, wat doen duikers eigenlijk in, uh, in Libië? <laughs> ja. Nou ja, wat wij voornamelijk daar deden... wij onderhielden daar dus het, het, het, het, ja, het, uh, alle olie-installaties eigenlijk, installaties eigenlijk ja, op het water, onder het water. En we zorgden daar uh, ja, dat alles gewoon gladjes bleef, bleef lopen. Dat de okay. olie maar eruit komt. Oh ja, op die manier. Ja, het is eigenlijk heel logisch. <laughs> ja, ja. Ja, meneer Stel, ik, uh, ik dank u wel uh, voor, het, uh, voor het verhaal en nogmaals gecondoleerd. Ja, prima, dank u wel. Dan gaan we naar Japan. De situatie met die kerncentrale Fukushima die is nog lang niet onder controle... en wordt rondom de centrale nog steeds een hoge straling gemeten. En dat betekent grote voorzichtigheid voor de reddingswerkers... die in het gebied werkzaam zijn. Maar ook bij de aanwezige pers. Onze verslaggever Roel Pauw is onlangs teruggekeerd uit Japan. En voor de zekerheid liet hij zich toch nog eventjes testen op radioactieve besmetting. Hij deed dat bij het onderzoekscentrum NRG in Petten. U krijgt van mij een witte overal. Sloffen. U krijgt handschoenen... En dan is de bedoeling dat u zich in de kleedkamer omkleedt en uh, alleen uw ondergoed aanhouden. Oké, okay. wat is er bijzonder aan die overal? Dat ze schoon en gewassen zijn. Op het moment dat u in Japan bent geweest, dan kan het zijn dat het, de radioactiviteit aan de buitenkant van het lichaam zit. Mm -hmm. En we willen juist weten wat er in het lichaam zit. Alsjeblieft. Oké. Okay. Alsjeblieft. van Tuin, u bent stralingsdeskundig van NRG. Ik kom net terug uit Japan. Ik denk dat ik heel voorzichtig ben geweest. Op veilige afstand van die kernreactoren gebleven. 60 kilometer heb ik uitgerekend. Maar de Amerikanen hanteren een veiligheidsmarge van 80 kilometer. Officieel is een marge van 20 kilometer. Het internationaal atoomagentschap pleit ervoor om daar nog eens 10 kilometer bij te doen. Al met al is het voor mij niet helemaal duidelijk of ik dan misschien toch een risico heb gelopen. Hoe schat u dat in? Uh, in eerste instantie lijkt de evacuatiezone zoals voorgesteld van 20 tot 30 kilometer een hele goede. Uh, wij hebben geen meetgevers ontvangen die aantonen dat er zelfs tot 40, 50 en misschien wel 80 kilometer geëvacueerd en of geschuild zou moeten worden. In mijn witte overal met handschoentjes en witte slofjes aan ga ik nu naar een ruimte die afgeschermd is met lood? Of? Ja, het is uh, zowel aan de bovenkant, onderkant, als aan de zijkant is het een kamertje van uh, ja, 2 bij 4 of zo, ja. helemaal opgebouwd van loodblokken, zodat het stralingsniveau hier pakweg een factor 30 tot 40 lager is als buiten. Dus als hier straling wordt gemeten, dan ja. zou die afkomstig kunnen zijn of moeten zijn van mij? Dan is dat uh, afkomstig van u. De director zelf werkt als een soort straalkachel waar u dan letterlijk straling van ontvangt. Het kan ook zo zijn dat door de explosies en de emissies die daaruit zijn voortgekomen... zijn er een aantal radioactieve stoffen in de lucht gekomen. Die kunnen bij u op uw kleding terechtkomen, die kunnen op je huid terechtkomen. Maar u kunt ze ook inademen. De laatste optie is dat u via het opeten van allerlei producten die uit Japan komen... of daar ter plekke hebt genuttigd, dat u ook besmet raakt. En om dat te meten ga ik in deze soort standaardstoel liggen. Ja. Dan en dan hangt er een apparaat boven mij. Wat doet dat? Dat apparaat uh, registreert de uitgezonde straling. Op het moment dat je radioactiviteit in uw lichaam zit, dan zendt dat straling uit. Die raakt die detector en uh, dat kunnen we meten. Dat zien we gewoon op de computer. En dan kom ik thuis en mijn vrouw en kinderen verwelkomen mij. Lopen die dan het risico om die straling van mij over te nemen? Die kans is eigenlijk heel klein. De hoeveelheden straling die buiten de centrale zijn terechtgekomen. En u heeft aan mij verteld dat u op circa 60 kilometer, als ik het goed heb dan zijn de niveaus daar eigenlijk verwaarloosbaar. Dus u kunt gewoon met uw vrouw de reguliere begroetingen toepassen... zoals u dat gewend bent. Zo, meneer De Groot, twintig minuten zijn voorbij. Wat is het oordeel? De eerste schatting is dat u een heel klein beetje jodium-131... in uw lichaam hebt zitten. En dat is zeker afkomstig van die reactor? Dat is zeker afkomstig uit Japan. Hoe zit het met deze waarde? Is dat verontrustend of is dit uh, onschuldig? Het is uh, onschuldig. Alle stralingsschade die u hierdoor krijgt, vanaf het moment nu... tot het moment dat alles uw lichaam uit... is het uh, vergelijkbaar met het roken van één sigaret in uw hele leven. Dus het valt wel mee. Ja, goed te horen. En u kunt met uw vrouw de reguliere begroetingen toepassen. Goed, de bijdrage was van het slachtoffer zelf, Roel Pauw. Hutten bouwen, survivalen of met z'n allen in de vliegtuigsimulator. En dat alles om nader tot elkaar te komen op de werkvloer. Het is modern en het is niet alleen voor de managers onder ons. Maar premier Mark Rutte moet er voor zijn ministersploeg niet aan denken. Hij zei dat vandaag tijdens een wekelijkse persconferentie. Ik denk dat de heer Donner zijn vest uit doet. Maar verder <lacht> uh, verwacht ik geen, uh, van zijn kant geen frivoliteiten. Verariteitskleding is mogelijk. En gaat u uh, alleen praten dan... of heeft u ook nog iets teambuilderigs? Uh... Teambuilding geloof ik nooit in. Want dat. Kijk, wat je moet doen, is, is, is bij elkaar zitten om de moeilijke dingen te bespreken op vrijdag. En een aantal keren per jaar om weer eens even dat in functie te zetten van de lange termijn. Dat doen we. En teambuilding met elkaar van een rots afdalen en zo, dat werkt ja. allemaal nooit. <lacht> want dan heb je, aan los van het feit dat niet uh, iedereen daar fysiek misschien direct voor geschikt is, maar los daarvan. Um, daar heb je op maandag even een leuk effect bij de koffieautomaat en op dinsdag is dat weg. Het is allemaal pseudo. Ik heb dat echt ook gemerkt, dat soort dingen moet je niet doen. Ga met elkaar uit, hebben het leuk, maar dat gaat niks doen aan een team. Een team wordt een sterk team door de moeilijke problemen te bespreken, door gezamenlijke oriëntatie te hebben, door gewoon in het functioneren krachten op te bouwen. Daar bouw je sterke teams mee, met een open en eerlijke communicatie. En dat en al die survival-achtige dingen, die, uh, doe het vooral als goed voor de economie... maar het, het lijkt niet als sterke teams. Ja, ja. Goed, de premier, Mark Rutte. We gaan verder praten met Erik Kroon, die is directeur van SOS Events. Dat is het grootste, grootste teambuildingsbedrijf van Nederland. Ja, u bent pseudo, hè? Ja, dat, uh, dat blijkt wel. Yeah. Uh, fantastisch verhaal natuurlijk. En ik denk ook van een rots afklimmen dat het niet echt uh, teambuilding is... maar vooral uh, individueel, dus... Uh, ik vond het wel komisch om te horen. Nou, hij, hij vertelde het met een, uh, met een glimlach, maar hij had echt iets van: nou ja, dat gaat nooit werken. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want uiteindelijk, uh, iemand die werkt bij een werkgever, die doet dat om drie redenen. Een van de redenen is natuurlijk een stukje geld, en een stukje uitdaging is de andere reden. En dan heb je nog een derde: dus, uh, dat is de sfeer. En ja, als de sfeer minder is, dan gaan, gaat uiteindelijk de werkgever of werknemer vragen om salarisverhoging. Dus dat is, uiteindelijk kun je beter werken aan de sfeer. Dan, dat, dat kan alleen maar helpen. Ja, maar, ja sorry. Ja, nou, ik wou zeggen, Rutte zegt nog iets. Het heeft een leuk effect op maandagochtend dan bij de koffieautomaat. Maar daar houdt het ook wel mee op. Nou, dat is natuurlijk ook niet waar. Want de, de leuke herinneringen zijn juist de dagjes weg elkaar ontmoeten in een omgeving waar je elkaar normaal niet treft. En waar je dus ook uh, ja, over andere dingen praat. Ik bedoel, uh, normaal zit je op kantoor of uh, in je werkomgeving. En uh, dan praat je denk ik sowieso met andere collega's. Als je over teambuilding praat, dus met een, met een groep op pad... En uh, zijn er andere dingen aan de orde dan uh, de dagelijkse de beslommeringen op het werk? Ja, is, is, is dat echt zo? Ik bedoel, als je, uh, ik zal het voorbeeld van de rots niet nog een keertje van stal halen... maar uh, als je gewoon met een survivalachtige tocht bezig bent, praat je dan echt over andere dingen? Nou, ik denk dat je elkaar wel in ieder geval op een andere manier leert kennen. En je praat over, over uh, situaties waar je normaal niet in terecht komt. Ik bedoel, als ik u uh, zou mogen droppen midden op de Veluwe met een gps-apparaat of wat dan ook... En uh, je moet dat met je team maar gaan oplossen. Dan zul je toch met elkaar moeten communiceren. En daar had uh, de heer Rutte het volgens mij ook over. Dat communiceren dat eigenlijk uh, dat hij dat belangrijkst vond. Nou, ik denk dat tijdens het uitje dat je dat goed kunt combineren. Ja, dus als. Ja, u mag mij niet droppen hoor, om meteen antwoord te geven daar, daarop. Okay. Ik moet er niet aan denken zeg. Ik wil gewoon altijd weten waar ik ben. Maar, maar uiteindelijk uh, werken mensen, want dat is de bedoeling van uw trainingen. dan beter samen in organisaties en organisaties gaan daar beter van presteren. Dus nou, je hebt, je hebt ja. er wat aan. Nou, je kunt het combineren. Kijk, op het moment dat je. je hebt verschillende het woord teambuilding is een lastig woord. Kijk, op het moment dat uh, de heer Rutte bedoelt teambuilding met elkaar in een, in een ruimte van 6x4 zitten. en daar uh, praten over uh, strategieën en. Uh, Samenwerking en over naar een. een, een er is wat gebeurd in de organisatie waardoor je verder op moet: hè, een training waar je over gaat praten... over samenwerking, communiceren. Of je hebt een dagje uit. Het zijn natuurlijk twee verschillende dingen. En uh, dag je uit, dus uh, leuk voor de herinnering. En misschien voorbij het koffiezetapparaat. praten. En ik denk een half jaar verder ook nog wel. Maar ga je echt inhoudelijk uh, praten over teambuilding... dan betekent het ook dat je gaat kijken naar je proces binnen je organisatie, et cetera. Ja, hoe je besluiten tot de stand komen. En, en, en als Rutte, ja, zou je het hem willen aanbieden, dit hele kabinet? Kan dat wel een trainingtje gebruiken? Nou, ik, uh, ja goed dat ja. ik dit verhaal hoorde, toen moest ik nog wel een beetje lachen. Want ik, ik vond namelijk nogal dat er uh, eindelijk een beetje uh, snelheid was in besluitvorming. Uh, want dat is vaak wel veel, veel wat, uh, wat ik altijd zie bij de politiek: is dat er heel veel gepraat wordt. Uh, en dat er niet direct uh, slagvaardig aan de slag gegaan wordt. En dat het uh, dat, ja, dat vaak al een beetje doormoddert. Um, uh, maar als ik dan de laatste maanden zie wat er eigenlijk wel gebeurt uh, uh, in ieder geval uh, wat je hoort wat er uh, gebeurt en dat ze wel aan de slag zijn. Um, ja, dat verbaast me het wel een beetje. Maar goed, misschien is het een compliment. Ja, dus geen training voor, uh, voor Rutte. Hij doet het goed, meneer Kroon. Het gaat beter. Be behalve dat hij zich zo heeft uitgelaten. Prima. Maar goed, ik dank u wel voor het gesprek. Erik Kroon was dat. Hij is directeur van SOS Events. En SOS Events is het grootste teambuildingsbedrijf van Nederland. Zo, bijna klaar. Mooi, Henk. Oké, okay, Paul, wil jij een koeriertje? Dan heeft de klant morgen die bedrijfsvideo nog. In welke eeuw leef jij, Henk? Supersnel grote bestanden versturen? Kies nu Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles-in-één pakket voor ondernemers. Met telefonie, televisie en breedbandinternet tot wel 120 MB. Stap nu over en krijg dat vier maanden gratis. Kijk op ziggozakelijk.nl. En de zaak staat... Maakt de huidige spaarrent u chagrijnig? En verwacht u van de beurs nog maar weinig? Kijk dan eens naar een nieuwe serie RBS-AX-obligaties. Zelfs als de AEX zakt tot 200 punten, kunt u jaarlijks 5% rente ontvangen. Met terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum. RBS AEX obligaties. Ga voor meer informatie en het prospectus naar rbs.nl of vraag aan bij uw bank. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.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 De neerstichting zet alles op alles voor een draagbare kunstnier. Deze geeft nierpercenten meer energie en meer vrijheid. Steun de neerstichting en draag bij aan de draagbare kunstnier. Ga naar neerstichting.nl Radio 1, het NOS Journaal. Ook de aanhangers van de gekozen Ivoriaanse president Ouattara maken zich schuldig aan gruweldaden. Volgens VN'ers in die voorkust gaat het om onder meer ontvoering en verkrachting. De troepen van zittend president Bakbo... werden al langer beschuldigd van oorlogsmisdaden. In Abidjan zijn nog steeds zware gevechten aan de gang tussen beide partijen. Ook het nieuwe pinnen met een chip op de bankpas... in plaats van met de magnetische strip, is niet helemaal veilig. Volgens Een vandaag is de pincode te kraken... En pogingen van de banken om dat tegen te gaan hebben geleid tot storingen. Het nieuwe pinnen was juist bedoeld om het skimmen te voorkomen. Bij nieuwe betogingen in de Syrische hoofdstad Damascus zijn volgens ooggetuigen drie doden gevallen. En voor het eerst zou ook in het Koerdisch deel van het land tegen president Assad worden gedemonstreerd. Volgens het Staatspersbureau is er weinig aan de hand en zijn ook voorstanders van Assad de straat op gegaan. En de extra beveiligde terroristenafdeling in de gevangenis van Vught gaat dicht. Volgens staatssecretaris Stevens zijn er te weinig verdachten om de afdeling open te houden. Ook al omdat er in Rotterdam nog zo'n afdeling is. Tussen 2006 en 2010 zaten in beide afdelingen 30 mensen gevangen. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Vandaag was er veel bewolking, maar het was wel zacht. Het werd 11 tot 17 graden. En vanavond en vannacht klaart het van het zuiden uit op. We zitten in zachte lucht, en daardoor wordt het niet koud. Het koelt af naar een graad of 10. Wel kan het wat nevelig worden. En morgen dan wordt het zonnig en warm. De nevel moet eerst verdwijnen, maar als het eenmaal zover is, schijnt de zon vrijwel ongehinderd. Het wordt 17 graden op de wadden, tot 24 plaatselijk in het zuidoosten van het land. De wind is morgen vrij sterk, matig windkracht 3 tot 4 aan zee op het IJsselmeer, vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. De wind waait eerst uit het zuiden, maar halverwege de middag draait de wind naar zuidwest tot west en aan zee koelt het dan snel af omdat het zeewater een temperatuur heeft van maar 7 of 8 graden. Zondag is het heel ander weer, het regent dan, vooral gedurende de ochtend. In de middag wordt het droog vanuit het zuidwesten. Het wordt zondag 12 tot 16 graden, langs de oostgrens wellicht nog 18 graden. Maandag is het droog met opklaringen, maar het is dan weer frisser met een graad of 13. We krijgen dus één dag met mooi weer en dat is morgen. ANW-verkeersinformatie. De avondspits verloopt voor een vrijdag niet druk. Ondanks dat zijn er veel problemen op de weg. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd... met een motorrijder bij Eembrugge. Tussen Hoevelaken en Eembrugge staat 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer naar Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht. De andere kant loopt het ook flink vast, trouwens richting Amersfoort. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen de afrit gelder malse en de afrit Kerkdriel, 13 kilometer. Door een ongeluk met een tankwagen... is bij de afrit Kerkdriel de rechte rijstrook dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum... over de A27 en verder de A59, de route via Waalwijk. Na 4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmaden 8 kilometer, na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Na 15 van Rotterdam naar Gorkem, na een ongeluk bij Sliederecht 6. De rijbaan is daar weer vrij.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 De NOS op Radio 1, het Radio 1-journaal. Ook te beluisteren via www.nos.nl. En we twitteren natuurlijk ook het NOS Radio 1. Dat is ons twitteradres. En het allemaal in deze Maand van de Filosofie. Karin Alberts is bij de start van die Maand van de Filosofie. Karin, ben je al wijzer geworden het afgelopen uur? Nou, er zijn heel wat sprekers voorbij gekomen. En uh, ja, er werd, uh, er werd wel wat gevraagd van het publiek om mee te denken. Uh, maar goed, ondertussen was ik me natuurlijk ook voor aan het bereiden op, uh, op dit gesprek uh, met jou. Dus dan moet je weer heel erg down to die over verbindingen en zo gaan nadenken. En komt dat wel op tijd klaar. Maar uh, dat is volgens mij gelukt. Ja, nou, laten we eens even filosoferen wat er uh, deze maand allemaal op filosofiegebied gaat gebeuren. Nou, dat ga ik meteen even voorleggen aan Daan Rovers. Zij is hoofdredacteur van het Filosofie Magazine, mede-organisator van de maand van de filosofie. Uh, nou, er gaat heel wat gebeuren deze maand, hè? Wat? Nou, er zijn meer dan 200 activiteiten in het hele land. Dus uh, ik kan ze niet allemaal noemen. Maar van, uh, van Zwolle tot Soesterbergen, van Meppel tot Maastricht uh, wordt er van alles georganiseerd. Het hoogtepunt is denk ik volgende week de Filosofie Nacht op 8 april in Felix Meritis. Maar uh, er is ook uh, van alles te doen in de boekhandels bijvoorbeeld. En in de bibliotheken en uh, overal zijn etalage en filosofie gewijd. Nou, en als het overal zo druk is als hier in Rotterdam in uh, Boekhandel Donnen, dan uh, mogen jullie niet klagen? Ja, ze konden hier niet binnen met z'n allen in ieder geval. Dus nee. er is nog ruimte genoeg. En waar duidt dat op? Want als je een beetje van afstand kijkt naar Nederland, de rol die filosofen in het publieke debat spelen is eigenlijk heel klein. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met landen als Frankrijk, Duitsland, waarom de havenklap een Bernard-Henri Lévy bijvoorbeeld in Frankrijk komt om op te treden. Waarom is dat in Nederland zoveel minder? Ik denk ook dat dat aan het veranderen is, maar ik, ik herken dat idee, dat uh, heb ik ook heel lang gehad. En ik denk dat dat komt omdat in Nederland toch, we zijn een vrij pragmatisch land, een pragmatisch volk. En je wordt altijd, uh, wordt je geleerd van uh, uh, kies maar beta bijvoorbeeld, of doe een studie waar je wat mee kan. Uh, uh, zoek kennis waar je een brug mee kan bouwen, of waar je geld mee kan verdienen, veel geld. We zijn een soort koopmansvolk met een voorkeur voor concrete waar je echt iets mee kunt metselen of een vliegtuig van kan maken. En uh, daarom hebben wij geen filosofie in het uh, voortgezet onderwijs... of althans de laatste tien jaar uh, min of meer. Maar we hebben nooit filosofie systematisch in het onderwijs ingevoerd... en zeker niet op lagere scholen. En dat is in Frankrijk en Duitsland wel zo. Is dat ook een van de redenen dat jullie die maand van de filosofie in het leven hebben geroepen? Ja, want uh, het blijkt als je mensen in fi met filosofie in aanraking brengt, dat ze het fantastisch vinden. En um, daarom is het zo belangrijk dat het ook op scholen is bijvoorbeeld. Als je weet wat filosofie is en als je het op school krijgt, dan weet je later hoe je het kunt herkennen. Dat is net als iedereen weet wat geschiedenis is of biologie. En in Nederland weet eigenlijk, wist niemand wat filosofie was. Dat leek een soort uh, vrijblijvend omhoog uh, kijken ofzo. Maar nu mensen uh, kennis beginnen te nemen van die traditie, uh, blijkt dat daar bijzonder veel belangstelling voor is. En het valt mij op kan toeval zijn, maar in dit zaaltje zitten vrij veel uh, ouderen te luisteren. Is het ook echt iets voor futters? Voor mensen die uh, na hun werkzame leven denken: well, kom, ik ga me nog eens verdiepen, ik ga nog eens een studie beginnen, boeken lezen? Of ook jongeren, zijn die ook, uh, worden die ook aangesproken door filosofie? Nou, dat het futters zijn komt vooral omdat het een gewone werkdag is, onder werktijd volgens mij. Dus uh, dat zal er mee te maken hebben. Nee, er komt zeker ook uh, veel bij uh, jongeren belangstelling vandaan. Uh, er zijn ook vrij veel jonge filosofen op dit moment heel populair, zoals, mensen zoals Rob Wijnberg en Stine Jens en zo. Dat zijn zelf uh, dertigers. En die zijn enorm uh, hip en die hebben enorm veel uh, aanhang bij uh, juist jongeren, bij studenten of mensen die nog moeten gaan studeren en scholieren ook. Dat merk ik wel, ja. Nou, we zullen kijken wat de komende maand van de filosofie brengt aan nog meer geïnteresseerden. De hele maand April en Elvo, maand van de filosofie. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Dankjewel, Karin. Karin Alberts. Ja, het is vandaag vrijdag. Het is 1 april. Fools Day zeggen ze in sommige buitenlanden. En daar worden er natuurlijk grappen en grollen uitgehaald. We hebben u gevraagd om uh, ons ook eventjes op de hoogte te brengen van uh, wat er allemaal om ons heen uh, gebeurt. Want soms heb je het in de gaten en soms helemaal niet. Bent u er bijvoorbeeld ook zelf ingetrapt? Nou, Helene Ekker Helene is hier in de studio, chef 1 april. Alleen, <lacht> wat uh, hebben we allemaal. Verzameld. Ja, allerlei verhalen. In, in eigen land bijvoorbeeld probeerde een beschuitfabrikant de aandacht te vangen met de lancering van beschuit voor linkshandigen. De inkeping zou niet rechts maar links ingebakken worden. Volgens de fabrikant zou dat linkshandigen veel ergernis besparen. In Engeland bijvoorbeeld Sir Richard Branson was onderwerp van ook een mooi verhaal. Hij zou voor een onbekend bedrag de planeet Pluto hebben gekocht. Doel van de actie zou zijn een exclusieve bestemming voor zijn ruimtereisbureau Virgin Galactic te verwerven. Verder zou hij van plan zijn om een campagne te starten om van Pluto weer een planeet te maken. Een status die het de afgelopen jaren heeft verloren omdat het te weinig massa zou hebben. De Belgische stad Oudenaarde dan. Die stuurde een persbericht de wereld in. waarin werd aangekondigd dat de burgemeester om 11 uur van de kerktoren zou bungee-jumpen. Dit om ervoor te zorgen dat zijn stad zou worden opgenomen in het parcours van de Ronde van Vlaanderen. die zondag wordt verreden. En in België spreken ze overigens niet van een 1 april grap, maar van aprilvissen. Oh, mooi woord. Verder is er een wethouder in de gemeente Druten, die twitterde ons. Die is door medewerkers en de media beetgenomen. Een deel van zijn dorp, Pufflijk geheten, heet het echt, zou door een fout van het ministerie voortaan onder een andere gemeente vallen. Bleek dus ook een grap te zijn. Ja, en in Zweden is een bijzondere leefgemeenschap ontdekt, meldt onze correspondent Rolien Kreton. In Zweeds-Lapland is een kleine antifeministische Vikinggemeenschap ontdekt, niet ver van het afgelegen natuurpark Sarek. De leden van de gemeenschap leven al sinds 1962 geïsoleerd van de bewoonde wereld. In dat jaar besloten twaalf Zweedse gezinnen te vluchten voor het groeiende feminisme en naar Lapland uit te wijken. Het bleek de perfecte uitvalsbasis. De afgelegen streek wordt gekenmerkt door een macho cultuur met houthakkers, mijnarbeiders en veel drank. De leden van de gemeenschap zijn in de jaren 50 blijven steken en hebben bijvoorbeeld geen tv. Zweedse antropologen trekken een parallel met de vikingen. Het is een erg competitieve macho gemeenschap waarin de mannen voortdurend met elkaar concurreren. Bijvoorbeeld met het armpje drukken, dat vertelt een van hen. Verder voelen deze mensen zich erg verbonden met hun leefplek. En ze houden niet van verhuizen. Net als de echte vikingen. Ja, we zijn er zelf ook ingestonken. Echt iets voor jou trouwens, hè Bert? Ah, dankjewel, Helene. <laughs> Goed, ik wou net wat gaan opbiechten. We zijn er zelf ook ingestonken. Aan het begin van de week namelijk... ontvingen we een persbericht van de Universiteit van Utrecht... waarin stond dat de Nederlandse grond veel vruchtbaarder was geworden. Oorzaak was het neerdalen van de vulkanische stof... van de uitbarsting van die IJslandse vulkaan. Vooral de tulpen en de aardbeienteelt zou wel varen bij de asregen. Bij aankomst in Utrecht kreeg de verslaggever een tikkie argwaan en realiseerde hij zich dat hij in de maling was genomen. Ja, en dan zijn er ook nog berichten die een 1 april grap lijken, maar het niet zijn. Zo meldde het Elysée dat de Franse president Sarkozy over een kogelvrije paraplu beschikt. Dat hebben dingetjes, zou meer dan 11.000 euro kosten en worden gebruikt om de president tegen aanslagen te beschermen. En de BBC meldt dat hij er echt eentje heeft. En bij de regionale omroep Omroep Friesland werd vanochtend opeens een heel andere taal gesproken. Wij eh, praten voortaan Nederlands op de ochtendradio eh, om ons marktaandeel te vergroten. U, u moet het zo zien. Eh, omroep Friesland heeft te maken met uh, ernstige tekorten. Uh, en uh, die willen wij uh, door middel van reclame willen we die, uh, zien uh, teniet te doen. En uh, door in het Nederlands uit te zenden hebben wij een groter uh, uh, gebied waarin mensen naar nou ons kunnen luisteren. En zijn we ook uh, meer uh, van waarde voor adverteerders. Ja, u hoorde hoofdredacteur Jan van Friesland... die zijn nieuwe plan uitlegde in het programma Omroep Friesland Actueel. Een plan dat kon rekenen op boze reacties van luisteraars. Zodat van Friesland de ongeruste Friese een paar uur later... in hun eigen taal gerust stelde. Het is hier in april. En dan werd er altijd een grapje betocht. En de redactie heeft dit grapje joert betocht. Dat wij eh, nou ja, meer klam lezen op het Fries... Dan op het Nederlands, toch nog eens een keer op mijn omgekeerde wijze, op 1 april in het Nederlands u te <laughs> Jan van Friesland. <laughs> okay. Jan nageleed, eigenlijk in het echt. De hoofdredacteur van Omroep Friesland. Allemaal op 1 april. Goed, wat gaan we straks uh, nog doen? Straks de Belgische kunstenaar die ruimt op in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het is Hommeles op dit moment bij Eembrugge. ANWB Verkeersinformatie, dus Wijnald Ja, klopt. Er is een motorrijder onderuit gegaan richting Amsterdam op de A1. Maar het goede nieuws is dat de rijbaan net weer is vrijgegeven. Nou, er staan nog wel lange files in beide richtingen. Zo'n 8 kilometer, zowel vanuit Amersfoort als vanuit Amsterdam. Maar het gaat dus wel weer rijden. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is het andere probleem van deze spits. Voor de afrit Kerkdriel nog 10 kilometer na een ongeluk. Ook daar is de rijbaan weer vrij. En een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Ach, bij hoogmade 8 kilometer stilstaan. Daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Nederland heeft een nieuwe permanente vertegenwoordiger in de Wereldvoedselorganisatie, de FAO. Het is Gerda Verburg, oud-minister van Landbouw, Natuurbehoud en Voedselkwaliteit. Ze is nu in de lijn. Mevrouw Verburg, gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, wat gaat u doen bij de FAO? Ik ga daar de belangen van Nederland behartigen, zoals dat, zoals dat heet. Maar ik ga me daar ook zeer inzetten voor landbouw en voedselzekerheid wereldwijd. Daar hebben we als Nederland een hele goede naam in. We hebben een goede landbouwsector. We hebben een fantastische landbouwuniversiteit, Wageningen. En uh, we kunnen een goed voorbeeld zijn voor uh, heel veel landen in de wereld. En dat willen we ook graag. En wat, wat wilt u bereiken uiteindelijk? Nou, mijn belangrijkste droom is dat uh, we over de hele wereld uh, iedereen voldoende te eten kunnen geven. En niet alleen voldoende, maar ook goed samengesteld eten. Um, en dat toch doen met behoud van de wereld. Dus zonder uh, van de aarde, dus zonder roofbouw te plegen. En dat noemen ze duurzame landbouw of duurzame voedselproductie. Dat kan, maar daarvoor uh, moet er wel gebruik gemaakt worden van nieuwe technieken... En die nieuwe technieken en mogelijkheden, die worden nu ontwikkeld. Maar daar moet iedereen, elke boer, uh, midden in Afrika of in Latijns-Amerika... of in het puntje van Azië ja. of in Europa gebruik van kunnen maken. En is er dan een voor- of een nadeel dat de voedselprijzen aan het stijgen zijn? Uh, nou, dat die voedselprijzen uh, die zijn aan het stijgen omdat het te maken heeft met schaarste. En ik denk dat de urgentie, uh, het, het belang van voedsel en voedselproductie... dat dat dat wel hoger op de agenda komt. En dat is wel goed. Maar is dat, dat een Nederland, voor of is dat een nadeel? Ja, nou ja, dat is een relatief uh, voordeel voor de westerswereld. Maar het is heel schrijnend voor mensen die de hele dag hard werken... om hun familie in leven te kunnen houden. En dan aan het eind van de week te weinig geld blijken te hebben... om. Uh, om hun eten te kunnen uh, kopen. Ja, en kunt... Dus dat is, uh, het, is, het is gemengd nieuws, hoor. Ja, Ik luister ja. al met gemengde gevoelens na. Ja, en... Maar als het betekent dat boeren betere prijzen krijgen voor hun producten... dan zou het weer goed nieuws zijn. Ja, maar kunt u daar iets, iets in betekenen in die hele discussie? Want het is eigenlijk een soort welvaartsverdeling. Ja, nee, het, het gaat niet alleen om, uh, om welvaart, uh, welvaartsverdeling. Het gaat, om, gaat er ook om dat als een boer in Afrika... Uh, ...meer productie heeft van zijn land, dus meer tarwe kan verbouwen of gerst of een ander product... ...dan moet hij ook de mogelijkheid hebben om het af te zetten. Of als die 15 koeien gaat melken, dan moet hij ook iets met die melk kunnen. Als die melk een halve dag in de zon staat, dan is die zuur en uh, is die bedorven en is het dus sprake van voedselverspilling. Dus het gaat er ook om dat er een keten wordt opgebouwd waarin de productie van boeren wordt verwerkt in voedsel. En dat er ook wegen aangelegd worden, waardoor dat voedsel ook de weg naar de supermarkten kan vinden. Ja. Kijk, en als we daartoe in staat zijn, duurzame en betere productie, maar ook de opbouw van ketens, dan kunnen we met het huidige landbouwareaal... Ja. kunnen we voldoende produceren voor iedereen. Ja, Nou hebben we het de hele tijd gehad over de inhoud. Dat is ook terecht. Daar is deze zender ja. ook voor. Maar dan wil ik toch nog eventjes ook over het vertrek uit de politiek. Want uh, we zitten nog geen jaar na de verkiezingen. Um, u stond op die lijst. U stond op een uh, hoge plaats ook uh, op die lijst. En toch gaat u weg. Uh, wat zegt u nu uh, ter verontschuldiging tegen al die mensen die op u gestemd hebben? Ja, ik, uh, ik, ik ga ze eerst bedanken voor de felicitatie. Want heel veel mensen die op mij hebben gestemd, die hebben me okay, ook Oké, dat hebben we gehad. En nu de verontschuldigingen? Dat hebben we gehad. En uh, ik ga tegen ze zeggen dat ik dertien jaar met hart en ziel hun belang heb vertegenwoordigd uh, in de politiek. En dat ik nu het belang van heel Nederland ga vertegenwoordigen in de uh, FAO. Maar niet alleen van heel Nederland, uh, eigenlijk van de hele internationale wereld. Ja. En ik denk dat de meeste mensen denken dat ik daar heel goed op mijn plaats uh, ben. Zo voel ik dat zelf ook. En uh, ik kan daar ook een belangrijke rol spelen. We gaan nog veel van u horen. Dat hoor ik al. Mevrouw Verburg, dank u wel. Gerda Verburg was dat dus uh, benoemd bij de FAO. En gaat dus daardoor de kamer uit ja, voor het dankjewel. CDA. Dag. Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de manier waarop de Nederlandse man in Libië is omgekomen. Hadden we hadden het eerder dit uur ook al over. Die duiker, daar hebben we het dan over. Hij is van beroep dus duiker bij een oliemaatschappij in de buurt van Benghazi. En hij zou zijn omgekomen door een gebrek aan medicijnen. Verslaggever Lex Rundekamp is in Benghazi, in het oosten van Libië. Lex, jij was vanmiddag in het mortuarium waar het lichaam van de omgekomen Nederlander is. Ben je daar nog iets meer over de man te weten gekomen? Nou nee, behalve dan dat uh, het ziekenhuis eigenlijk, daar is hij afgeleverd. En sindsdien ligt hij daar uh, uh, alleen natuurlijk in, in, de, in, de, in, de, in, de, in de koeling. En er is contact gelegd uh, tussen het ziekenhuis en het Nederlands consulaat. En die gaan morgen de, papieren, uh, handel, uh, de, af, de papierhandel afwerken. En toen werd mij nog vriendelijk gevraagd door de artsen daar... of ik alles wilde onderzoeken. Daar. Toen heb ik als ja, een beetje journalistiek zuiver, ethisch geopenerend gezegd... van nou als er contact is en de autoriteiten met elkaar in contact staan... dan hoef ik er als journalist niet tussen te gaan neuzen. Ik heb wel even zeker gevraagd uh, of die schotwonden had... of er sporen van mishandeling waren. Nou, die waren er in ieder geval niet. Nee, want hier uh, is het verhaal vooral dat uh, zijn medicijnen zijn afgepakt... en dat hij daardoor uiteindelijk ja, uh, iets, iets fataals heeft uh, gekregen. Wat weet jij daarvan? Van. Nou ja, ik, ik, ik weet alleen dat, dat, dat in zoverre dat bestreden wordt dat uh, minister Rosenthal uh, uh, van Buitenlandse Zaken gezegd heeft uh, dat dat niet is. Dat uit de contacten van het ministerie met de familie bleek dat hij nog wat medicijnen had. En ook zijn, uh, een van de, de man die hem uiteindelijk in, in, uh, in, de, in dat uh, uh, guesthouse hier in Benghazi gevonden heeft, die hem uiteindelijk naar de ziekenhuis heeft gebracht... Die zei ook van dat het een totale verrassing was. Hij was wel eens wat ziek geworden, maar het was een fit, robuuste man. En dat hij zo plotseling binnen 24 uur zo slecht is geworden dat hij overleed. Ja, dat verbaasde zelfs zijn naaste uh, collega en vriend. Uh. Ja, en wat zeggen de mensen in het uh, mortuarium verder over hem? Ja, die, die, dat is de cultuur hier. Die, die, die behandelen bijna als dat een buitenlandse strijder zijn leven heeft gegeven... voor de strijd hier in Libië. Dus ze zijn ontzettend... Ze waren zo dankbaar richting mij als Nederlander... Dat die dat, dat, en ze, ze, ze boden allemaal in condol, hè, condolences aan. Dat, dat, dat werd heel persoonlijk gemaakt. Dus, uh, maar goed, ik denk dat we een duidelijk onderscheid moeten maken... dat dit een super tragische uh, gebeurtenis is. Uh, en wellicht dat zijn medicijnen daar zijn, zijn afgenomen... Maar het is, het is niet helemaal 1, 2, 3 een volledige relatie met, met, met de, de, de strijd die hier gaande is. Nee, en wat gaat er trouwens nu verder met hem gebeuren? Hij ligt daar nu op dit moment. Ga, wordt hij naar Nederland uh, getransporteerd? Ja, dat neem ik aan van wel. Morgenochtend is er dus een officieel contact tussen het consulaat en het ziekenhuis. Uh, dan worden de papieren in orde gemaakt. Uh, ze, ze hebben hier helemaal niets van hem. Ze hebben geen, geen paspoort, uh, geen bewijs wie hij is. Hij is vanochtend geïdentificeerd door het... Uh, hmm. ...mensen van het bedrijf waar hij voor werkte. Uh, dus dat is de enige zekerheid die zij hebben. Zijn naam was in het Arabisch ook verkeerd opgeschreven... ...dus dat hebben we telefonisch tussen Nederland en... en uh, dat ben ik gaan kijken welke naam in Nederland bekend was. En wat zij hadden begrepen in het Arabisch... ...maar we zijn uit, op zijn naam uh, wel, we zijn wel goed uitgekomen en de leeftijd klopte. En, maar verder rest, degenen die hem gebracht hebben, hebben bij het ziekenhuis weinig verhaal achtergelaten. Dus het ziekenhuis weet niet precies met wie ze te maken hebben. Oké, okay, nou goed, dat is de situatie rond de overleden duiken. Wat we toch ook nog eventjes hebben over de actuele situatie in, in Libië in uh, überhaupt aan het front. Zit er enige beweging in? Nou, daar zit in zo'n verre beweging in dat uh, ik heb niet precies de details van waar, waar, welke regio vandaag uh, zeg maar de, de zwaarste gevechten hebben plaatsgevonden. Maar je ziet wel dat het nieuws van de dag toch is dat de rebellen hebben aangeboden uh, om eventueel om een soort om de wapens neer te leggen. Uh, onder voorwaarden dat Gaddafi in zijn westelijke deel van Libië meer vrijheid creëert voor de bevolking. Vrijheid van meningsuiting en dergelijke. Vrije verkiezingen invoeren. Uh, ja... Dat, dat, dat, dat, ik was er ook al een beetje verbaasd over vanochtend toen ik dat ineens hoorde. Uh, dus men veronderstelt hier dat het een beetje te maken heeft... met het bezoek van een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Dat ze hun, de, de, de, de opstandelingen hun goede wil en vreedzaamheid willen tonen. Uh, maar ja, er is hier feiten in de, dit deel van het land echt niemand... die een compromis met Gaddafi aan wil. Dankjewel, Lex. Lex. On, sorry, ja. ik, ontbreek, ik, ik vergeet mijn laatste punt te maken. Ja. Het geeft even aan... Dat de rebellen wel zo in het, in het nauw zitten. ook dat zij de manieren aan het zoeken zijn. om niet alleen militair, maar ook politiek, zeg maar. hun successen verder uit te werken. Oké. Okay. Dankjewel, Lex. Lex Rundekamp was dat vanuit Benghazi. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. En hier is er weer Gleen Ecker. Fraude Noord-Zuidlijn, tikkende tijdbom, is de kop boven het belangrijkste nieuws in het Parool. Vermoedens van bouwfraude bij de aanleg van die metrolijn blijkt al jarenlang een splijtsvam in de gemeente Amsterdam. Sommige betrokkenen hebben ernstige twijfels over de integriteit van aannemers. Maar anderen waren bang dat het melden van die vermoedens de bouw ernstig zou vertragen. En ingewijde spreekt van een tikkende tijdbom die ontploft zodra zich een klokkenluider aandient. Het Japanse persbureau Kyodo besteedt met tekst en foto's uitgebreid aandacht aan de driedaagse zoektocht die vandaag is begonnen naar de ruim 16.000 vermisten. 25.000 Japanse en Amerikaanse militairen zoeken met 120 vliegtuigen... en 65 schepen vooral langs moeilijk bereikbare delen van de grillige kust. Er is expres begonnen bij EPP... zodat de lage waterstand het zoeken zo makkelijk mogelijk maakt. En net vertelde collega Alex Runderkamp over de dood van een Nederlander in Libië. Die dood is het gevolg van een hersenbloeding... die mogelijk te voorkomen was geweest door het slikken van medicijnen tegen epilepsie. Dat zegt een collega van die gisteren overleden man vandaag tegen NRC-correspondent Gert van Langendonk. Een deel van de medicijnen van die epilepsiepatiënt werd eerder al gestolen. Dat gebeurde toen de olie- en gasterminal waar de Nederlanders werkten door militairen van Gaddafi werd bezet. Serpentines en confetti zie je het Reformatorisch Dagblad. De Grond bestaat namelijk vandaag 40 jaar. Reformatorisch Dagblad werd destijds opgericht om aan de ene kant... de secularisatie in de maatschappij tegen te gaan... en anderzijds verbinding te leggen tussen alle stromingen die zichzelf reformatorisch noemen. Maar als we eerlijk zijn, stelt de krant in een commentaar... moeten we zeggen dat beide doelen mislukt zijn. De secularisatie is niet minder geworden, de verdeeldheid in eigen kring even min. Toch vindt het reformatorisch dagblad zichzelf niet overbodig en schrijft... Als krant heb je invloed, draag je bij aan meningsvorming. En dat is uiterst belangrijk in onze informatiemaatschappij. Rapper Salah Eddin is voor de derde keer door een foutief geplaatste foto... verward met Mohamed B., de veroordeelde moordenaar van filmmaker Theo van Gogh. Ditmaal plaatst de website nu.nl een foto van Salah Eddin... bij een artikel over Fitna 2. Eerder maakte Geert Wilders in zijn film Fitna 1... en de voormalige krant Dag ook al een fout. De rapper kondigt opnieuw een juridische stappen aan. Salah Eddin werd door een kennis op het nieuws gewezen. Hij zegt het is ongelooflijk hoe men dit voor elkaar blijft krijgen. Ik dacht dat het een flauwe 1 april grap was, maar keek toch maar even. Inmiddels heb ik mijn advocaat gebeld. Die gaat ermee aan de slag. En In een interview dat de BBC vandaag met Prins William had ging het eigenlijk over zijn werk als helikopterpiloot bij de RAF. Maar de Engelse pers zou de Engelse pers niet zijn als er aan het eind van het gesprek toch niet één vraag werd gesteld over het huwelijk. Just under a month to go. Is there any aspect of the wedding that sort of giving you sleepless nights? The whole thing. Hoe is dat? ik was telling over. Ik de rehearsals de andere dag en mijn knees knie startte going tapping quite nervously. So, it's uh, it's quite a daunting prospect, but it's very exciting and I'm um, very looking forward to it. But there's still a lot of planning to be done in the last four weeks. Achterwijl, prins William Kijkt er echt wel naar uit? Maar toen hij gisteren moest repeteren voor die plechtigheid, stond hij daar wel met knikkende knietjes. knietjes. Oh, <laughs> Goed, dankjewel, Helene. Helene Ecker was dat met het mediaoverzicht. Straks aandacht na zes uur voor Syrië, want er is vandaag ook in Damascus gedemonstreerd. We bellen met Nico Leveve. Dan kom je tot twee dingen. Toe, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Op deze eerste dag van de Maand van de Filosofie... praat ik met twee filosofen. Henk Woldering en Daan Rovers. We uh, denken even niet over de dingen zelf naar... maar over hoe we over de dingen denken. Dat is wat filosofie doet. Mijn gasten kijken met hun filosofische bril... naar het nieuws van deze week... en laten ons andere kanten van de actualiteit zien.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 De grasmaaiers van Viking zijn ongelooflijk licht. Om dat te bewijzen loopt Joop een marathon met zijn grasmaaier op zijn rug. Ongelooflijk? Bekijk het op ongelooflijkmaarviking.nl Viking, de nieuwe generatie grasmaaiers. Enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. In Europa verwerken we de salarissen van meer dan 1 miljoen werknemers. Dat doen we met passie en expertise. Ook in Nederland zijn we ambitieus. Want uw payroll verdient beter. Schep rust. SDWorks.nl Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Om 6. Alsjeblieft. Ja. Eén koffie. De dekseltjes zijn op, dus ik zou er niet mee gaan rijden. Bedroevend weinig. Maar gelukkig hebben we Toyota nog. Want daar krijgt u nu bij de Verso en Avensis Business-uitvoeringen... een CVT-automaat voor maar 1 euro. Kijk op toyota.nl. Dit is Radio 1.